Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het ziekenhuis in Hilversum moet worden vervolgd voor de dood van een patiënt. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De vrouw maakte zes jaar geleden in de operatiekamer een fatale val, Zegt het parool. Ze was net geopereerd en zou onder narcose op een bed worden gelegd, maar ze viel van de operatietafel. Door de val van anderhalve meter kwam ze op haar hoofd terecht en overleed pvda leider Samsung wil de komende jaren 10 miljard euro extra uittrekken voor onderwijs. In Trouw zegt Samsung verder dat het gemakkelijker moet worden om leraren te ontslaan. De coalitiepartij VVD is blij dat de PvdA wil praten over het gemakkelijker ontslaan van leraren. De oppositiepartij SP vindt dat de PvdA te laat komt met het investeren in onderwijs. En volgens D66 heeft Samsung al eerder extra geld beloofd, maar liep dat alleen maar uit op nieuwe bezuinigingen. De legerleider van Myanmar, het vroegere Birma, blijft langer aan de macht. Zijn termijn wordt met vijf jaar verlengd, meldt een regeringsgezinde krant. De legerleider is tegen meer democratie. Myanmar is daar volgens hem nog niet klaar voor. De legerleider wordt gezien als een belangrijke tegenstander van Aung San Suu Kyi... die vorig jaar de eerste vrije verkiezingen won. De tentoonstelling van Jeroen Bos in het Noord-Brabants Museum wordt meteen op de eerste dag al goed bezocht. Vanmorgen stonden er al lange rijen. Er zijn al meer dan 100.000 kaarten verkocht. In Den Bos hangen bijna 40 topwerken van de schilder. Die zijn te zien tot en met 8 mei. Ook vandaag moet het verkeer op de weg naar de Wintersport rekening houden met lange files. Volgens de ANWB zal het vooral tot twee uur druk zijn op de wegen naar de Alpen. Ook op de wegen van en naar de Franse Alpen stonden al vroeger vroeg lange files. Vandaag wordt ook regen en sneeuw verwacht. En dat kan leiden tot extra overlast voor het verkeer. Het weer behalve in het noorden wat zon, maar vanuit het zuiden steeds meer bewolking. En vanavond regen en mogelijk natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 3 tot 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Klein. De klein brengt hem er vliet, ja. De groot is ons ook De wind zorgt dat gebijer, wie te verveijr geeft. Luwen de klokke van Limburg, Milan. Sterke de poort, laat ons wat stedelijk gebeuren, Luwende klokken van Limburg-Milan. Bim-bam, bim-bam, klokken van Limburg-Milan. De band die schon klinkende klanken, verhören ze zo heer. Ze willen ons begeleiden door ons leven heer. En wanneer de klokken schwiegen, dan is het stil en koud. Wil wachten dan verlangend wij hoop die klok het al de klokke van Limburg miland luiden de klokke de poijn ons dus ins He het steeds gebeuren, klokken van Limburg-Milan. Bim bom, bim bom, klokken van Limburg-Milan. Versterke De boy aan de aan boordie, aan boordie, de dames aan aan boordie, de dames aan boordie, de dames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 Mudgaan, nu is je weg, nu is je weg, nu is mama weer weg. Oei! De drappen zijn boei, de drappen boei, de drappen boei, de boei, de drappen boei, de boei, de drappen boei, de drappen boei, de drappen boei, de de drappen boei, de drappen boei, de de de de Wat zie ik daar, wat zie ik daar? Oh wat een pracht ramen. Uit. Nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moeten je even stil zijn. Haha, die gele papi. gaan we naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg. Papi is weg. Papi is, papi is weg. De trapzal Boogie, dan zal Boogie. De trapzal Boogie, dan zal Boogie. De trapzal Boogie, De trapzal boogie. Boogie. Boogie. Boogie. boogie. Wil je soms een lekker goed ding? Nee. Je ramzal Boogie. U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie, grootede 1965 en daarvoor Fritz Rademacher.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 Een zwerver of koning, Jan Alman voor een vrouw uit Rootschina, Jood, Islamiet, dwergen op reuzen of voor wie.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 Waar? Wow. Bye.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 Dus vast niet vergeten, u kijkt ons zo droevig en meeleidend aan en vreest dat hij nooit terug zal.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 En streelt haar onwetende kleine moedertje je lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou. Bye.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 I'm yeah.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 Waar is bezig, koffies en het rood.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 En de volgende plaat is Brandend Zand. Door Arneke Greulow gezongen, bewerking van het Duitse lied Heisa Zand. En beide zijn ze uitgekomen in 1962. En Heisa Zand was oorspronkelijk geschreven door het Duitse slagerschrijversduo Kurt Vetz en Werner Scharfenberger. En er werd in 1962 geniet in de uitvoering van de Italiaanse zangeres Mina. En naast de Duitszalige uitvoering, waarin het ex exotisme naast het gebruik van die menuerschuil ook naar. Uh,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 Een Lieve mensen zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel.